Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Egyptische president Mubarak is niet van plan op te stappen. Wel zal hij vandaag een nieuwe regering installeren, zei hij in een televisietoespraak. Het was zijn eerste optreden sinds de onrust in Egypte begon afgelopen dinsdag. Mubarak zei dat hij de ontevredenheid van veel Egyptenaren begrijpt... maar dat iedereen zich wel aan de wet moet houden. Mubarak beloofde hervormingen en meer democratie, maar zei dat hij niet zal toestaan dat Egypte wordt gedestabiliseerd. Ondanks de avondklok gingen de demonstraties in Egypte vannacht door. Het leger heeft aan het begin van de nacht met tanks het centrale plein in Cairo schoongeveegd, maar daarna kwam een deel van de betogers weer terug op het plein. In Eindhoven is een man doodgevonden in zijn woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft al iemand aangehouden. De vrouw van de dode vermoedde bij thuiskomst dat er iets mis was... en waarschuwde de politie. Agenten vonden bij het doorzoeken van de woning in Eindhoven... het lichaam van de man. Het is niet bekend of de verdachte een bekende van het slachtoffer is.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 Volgens de Canadese minister wil zijn land geen criminelen zoals Trabelsi opnemen. En doen de opsporingsdiensten hun uiterste best om hem op te pakken. Trabelsi en zijn familie zouden maandag met een privévliegtuig in Canada zijn aangekomen en in de buurt van Montreal verblijven. De autoriteiten zijn overgegaan tot inbeslagname van de Canadese bezittingen van de Tunesische zakenman en miljardair.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 Nachtvluchten Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. U zult het niet geloven, maar ik nam gisteren bij Radio 5 voor de collega's de telefoon op en ik had toen zomaar Ada Kok aan de lijn. Jawel, de Ada Kok. Groot was het genoegen, dat kan ik u wel vertellen. Wat een leuke en pittige dame. Maar toeval kan het eigenlijk nauwelijks nog genoemd worden. Want ik had haar toen al geprogrammeerd voor deze nacht... en het gesprek in deze aflevering van Helden van Toen... al voorgemonteerd voor de uitzending van vannacht. Helden van Toen dus, dat gaan wij straks beluisteren. Maar we beginnen met Gerard Klaassen in gesprek met Harry Mens... in een aflevering van Anders Denkenden... De makelaar en presentator Mens wordt vandaag 29 januari 64 jaar. En dit gesprek dateert van februari 2006. Hallo, Mens visiepresentator. visiepresentator meer van business class bij RTL7 en Talk Radio. Makelaar. Voormalige bloembollenhandelaar. Katholieke jongen. Miljonair, zoals dat heet, met niets begonnen. Verkoper van vastgoedbeleggingen. Een Levensbeschouwing. Katholiek van huis uit. Ja. Lisse, bloembollenstreken, daar vind je dat. Hè? Nou ja, Simonus. De, de vader van Simonus was bij ons standaard zijn dorp. Ja. In Lis. Mijn vader was katholiek, mijn moeder was katholiek. Je had bij ons een, een soort katholiek bolwerk, een soort buurtschap, de Engel. En dat was een speciale kerk en dan had je een heel ouderwets, een, een broederschool en een zusterschool. Je had een broedersklooster, je had zustersklooster... je had een, zelfs een, een weeshuis, Sint-Vincentius. Dus dat was eigenlijk een heel katholiek bolwerk. Ik las: Maak Harimens twee dagen kardinaal en de Latijnse eredienst is weer terug. Dan hoef ik niet verder en lang te zoeken om te weten waar u staat. Nou, ik, ik, ik ben inderdaad van het katholieke geloof... van wie er ook, en nonnen, en broeders, en, en, en, en, en Latijnse gezangen. Ik denk dat uh, met name de komst van de volkstaal in de, in de katholieke kerk... heeft uh, gezorgd voor de versnelde ontmanteling van die kerk. Ik denk dat, als ik terugdenk aan mijn jeugd... dan had je, zeg maar, Latijnse missen... En, ik weet wel, er zaten heel veel mensen in de kerk die niet wisten wat ze zongen. Maar iedereen kon op zijn eigen manier het geloof beleven. Er was een soort mystiek. En die mystiek die ontbreekt op dit moment. Ze hebben op een gegeven moment de volkstaal ingevoerd in de katholieke kerk. En ik denk dat dat een, een verkeerde manoeuvre is geweest. Mijn vader zou zeggen, in de oorlog zat in de kerken vol. En dan had je zeg maar, de romantiek en de aroma. dat was sfeer. En, en die sfeer is op een gegeven moment ging dat goed. Met, maar met het klimmen der welvaart en, en, en het openen van de, van de, de grenzen... Krijg je, krijg je een andere, is Nederland gewoon veranderd. Heeft u wel eens bischop in uw programma gehad? Niet dat ik weet, nee. Ik heb niets met Simonus. Nee. Ah, je ik heb helemaal niets met Simonus. Ik vind, Simonus is, is van een andere katholieke kerk als ik. Maar wat zegt u nou? Ja, ik vind hem zo. vind hem zo. Uh... U, die van de invoering, herinvoering van de echte relatieerd. Ja, ja, maar ik vind die man zo extreem, dat die, die, die mist elke, elke voeling met de kudde. Ach, mens, uh, nog gefeliciteerd met uh, uw verjaardag. U uh, bent aan de 59 geraakt. Hè? Ja, ik wil er niet te lang mee stilstaan. Ik, uh, ik moet je zeggen, ik heb nog zoveel dingen te doen. En ik, ik wil graag 98 worden. Dus daarvan uitgaande uh, heb ik nog 39 jaar. U heeft nog zoveel te doen. Uh, waar moeten wij aan denken? Nou, ik heb ten eerste nog een jonge dochter van ja. zes en van twaalf. En die moet ik nog een poosje in de gaten houden. Uh, iedereen weet dat u op een gegeven moment een relatie met uw Marokkaanse vrouw had en twee kinderen. Ik vroeg me af, kon u dat vertalen met uw katholieke achtergrond? Uh, ja, weet je, daar kun je een hele discussie over op poten zetten. Maar, dat, dat is maar het is me net uit welke gezichtshoek je dat verhaal belicht. Kijk, als je dat belicht ten opzichte van de positie van mijn, van mijn eerste vrouw dan is dat moeilijk te verkopen natuurlijk. Maar als je natuurlijk op een gegeven moment een vriendin hebt... waar je stapel verliefd op bent... en, en, en die dat uh, bezegelt met twee kinderen... dan zeg je, ja, jongens, dat, dat is ook redelijk katholiek. Ja. Dus het is maar net het welke hoekje het bekijkt. Ah, ik wil maar zeggen, u heeft wel in het geheim moeten houden. U heeft wel eens gezegd, door de jaren heen... heb je een techniek van misleiding ontwikkeld. Dat is al moeilijk genoeg en gecompliceerd zatzaam. Maar u heeft ook nog een geweten, zou ik zeggen. En u, u, u gaat ook naar de kerk dan. Hè? En u vraagt je dan af, heeft u het voor God wel eens bedacht... Nou, ik denk dat uh, als hij... Misschien vergeeft hij me wel, maar en, en in het ergste geval niet. Ik kan het ook niet helpen. Ja. Maar het ja. is zo gelopen. U bent weer vrijgezeld, hè? Ja, dat klopt, ja. Is uw relatie met uh, uw Marokkaanse vriendin Mona ook uit? Nou, dat is... Laat maar zeggen, dat, het is en, en een stuk bekoeld, dan zeg ik het gewoon uh, ja. zoals het is. U hebt dus een jaar geleden gezegd... Um, een Marokkaanse vrouw heeft altijd de broek aan in huis en is de baas. Nou, dat, dat klopt. Die, die, die, die, die moederrol van de Marokkaanse vrouw is, is heel belangrijk. Ja. De, de, de vaderrol bij de Marokkaanse familie is uh, op de achtergrond. Beschouwt u dat eraf eigenlijk als een, uh, een drama wat niet had moeten uh, gebeuren? Ja, weet je, dat, dat vind ik niet correct tegenover mijn jongste kinderen. En ik, ik heb daar wel. Diep in mijn eh, eh, ideeën over. Maar die zijn niet voor het grote publiek. Nee. Harimant, um, u uh, bent uh, al jaren, meer dan zeven jaar, de interviewer van Business Class. Uh, hoe, hoe bent u, hoe, hoe vindt u zichzelf als interviewer? Ja, weet je, je <lacht> moet het... Uh, een interview bij de publieke omroep is een andere dan bij RTL 7, waarin de de schoorsteen moet roken bij, bij de KRO. Is het, tot nog toe was het zo, maar het wordt ook minder, heb ik begrepen. Er kwam er ook vanzelf naar buiten. En, en werd er gewoon vanuit Overheidswegen betaald. En dan kon je natuurlijk als journalist... gewoon je eigen lol beleven in, in zo'n programma. Nou, als er niet in die tijd hard voor gewerkt werd... en stevige ideeën kwamen. Nee, nou, maar dat hoor je me niet zeggen. Maar de praktijk is dat... Ik maak 40 programma's bij RTL. En de kostprijs van die 40 programma's is 1,1 miljoen euro... Nou, dat betekent dat die, die moeten eerst terugkomen. En dat betekent dat je die moet ophalen onderweg. En dat betekent dat je er niet omheen komt om non-spot reclame in te voeren. Non-spot reclame voor de leek betekent dat iemand die zeg maar, betaalt om een interview te mogen houden. En dat bepaalt uw stijl van interview? Nou ja, laten we zo zeggen, je moet proberen om de kool in de toch een evenwichtige uitzending te maken. <middels> Maar die eh, mensen, uh, u bent voor zover ik weet de enige collega die een programma doet uh, dat door sponsors wordt betaald in de talkshow genre. Ja, klopt. Maar dat, daar kom ik, dat doe ik ook niet moeilijk over dat het zo is. Maar dat betekent ook dat u aan touwtjes wordt gehouden voor wat betreft uw vraagstellingen en uw interviews. Want uh, de sponsors hebben ook een bepaalde behoefte om een bepaalde vraag te krijgen. Ja, maar van de andere kant kun je dat combineren. Ik ben zelf koopman en, en je zit te interviewen als koopman. Dus met andere woorden, je, je, je balanceert op de rand van... aan de ene kant wil je een cliënt bedienen die betaald heeft... en aan de andere kant wil je de kijker niet mis... Eh. Onafhankelijk bent u dus niet. Uh, ik, ben, ja, ik, ik kan zeggen wat ik wil. Alleen op een bepaald moment is het wel zo dat de continuïteit van het programma gebiedt me toch... om, om, om een balans te vinden tussen aan de ene kant de journalistiek en aan de andere kant zeg maar, de commercie. En dat, dat, dat, dat is een spel wat je wat je, wat je, je moet eigen maken wat, wat een heleboel mensen uit de, het publiek ook niet zou kunnen. Maar als er een Hoe heet je dat trouwens? Nou, daar ben ik van overtuigd. Ja. Ik, ik zie Paul Witteman nog geen product aan prijzen. Nee, maar die zal het ook niet willen, denk ik. Omdat daar ook een reële vraag bij gesteld kan worden. Kijk, als u een fabrikant van broodroosters tegenover u krijgt... Uh, die zich inkoopt... terwijl u helemaal niet over broodroosters wil praten... moet u toch vragen gaan stellen over de kwaliteit van broodroosters. Nou ja, dat, uh, dat, dat klopt. Maar dat doe ik ook niet moeilijk over. Ja. Dat, dat weet ook iedereen. Maar van de andere kant zal ik... Het nou, is logisch dat, dat collega's en ook de linkse pers, zoals je dat doen, daar ook kritische vragen over hebben. Ja, dat, dat klopt. Tot ze straks onder werk zitten. Dan wil ik eens kijken waar die heer blijven. Oh, maar Harry Mens, dit is toch al een hele verneinige? Want uh, dat is toch niet hun uh, schuld? Dat ze alsof ze het vragen hebben gesteld. Nee, maar hey, laten we zo zeggen, nood leert bidden. En, en ik denk dat uh, ik wil die jongens nog wel eens zien straks... als ze straks allemaal in de WW zitten. Ik bedoel, als je ziet dat uh, Jack Spijkerman... die gaat voor ook voor de hoogste bieden naar het en dan zeg ik, jongens, uh, het zijn net mensen wat dat betreft. Natuurlijk, ik ben, ik ben jaloers op, op, op mensen die bij uh, in, van het genre Witteman en, en Jeroen van uh, Pauw die dus gigantische salarissen die een veelvoud van meneer Balkenende. En die zich eigenlijk ook als een soort diva buiten de omroep gedragen. Als ik laatst ik, ik stond ik in de lift in Tokura met Witteman... hij verwaardigde niet eens een blik naar mij, bij wijze van spreken. Hij vindt zichzelf een soort diva die, die, die, die zegt... jongen, bekijk het lekker, zeg. Je komt aan de beurt. BusinessFast heeft inmiddels ook een hoog culinair karakter gekregen. Hè? Geen uitzending wordt uh, uh, niet afgesloten zonder een uh, maaltijd uh, die ter plekke, of een dag eerder, of hoe ook, bereid is. Ja, nou weet je, dat, het is er gewoon ingeslopen doordat ik een grote sponsor heb, die die, die keuken sponsort. En dan moet je, je kan in de keuken moeilijk gaan biljarten. Dus, dus, dus, de, dus de praktijk is dat je moet, je moet een alibi hebben, die keuken. Nou, en dat alibi is na afloop dat samen zijn aan, aan tafel. Dus het is gewoon een commercieel alibi... waarbij je het nuttige met het aangename verenigd... en wat eigenlijk inmiddels een, een soort functie heeft gekregen in het programma. Blijven die gasten ook, als de camera's stilstaan... Uh, aan het einde van de uitzending, ook zitten aan tafel? Of lopen ze dan vrij snel weer weg? Nou, ik weet dat, uh, dat dat gebeurt dat ze vrij snel weglopen. Want uh, de, de uitbater van het restaurant... moet zijn zaak weer zo snel mogelijk op orde hebben. Ik weet wel dat ik er met Pim Fortuyn al ruzie over had. Pim die wilde het liefst nog uren blijven zitten... Heeft u het idee dat uh, Nederland het juiste beeld van u heeft? Nee, maar dat, uh, dat, dat, dat weet ik zeker dat het niet zo is. Nee. Ze hebben, maar dat komt gewoon. Dat, ja, dan, dan krijgen we weer dat, dat, dat, dat, dat pad wat, wat ik altijd moet betreden. Maar de pers is links en is jaloers en, en is daardoor soms gemeen. Ik verloog me niet. In ieder geval Iedereen weet waar ik sta. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik, dat ik diep in mijn hart. Heb ik gewoon, ben ik gewoon een heel gevoelig mens. En dan kan ik ook gewoon een heleboel leuke dingen doen. Die, die, die waren natuurlijk breed uitgemeten, wordt dat niet. Ja, maar u werpt al heel snel het last in de richting van de de linkse pers. Ja, maar de pers is links. Nederland heeft. De, de, pers is, de Nederlandse pers is zo links als een rieter. Echt waar? Ja. ja. Ook wel heel veel geldt dat? Ja, ik denk dat 80 tot 90 procent van heel veel ze is gewoon links. Ja, dat je hem niet zo. Telegraaf. Nou, die te telegraaf is op dit moment gewoon de weg kwijt. Als je dus kijkt, dat de grote adverteerders worden niet meer beleefd door de telegraaf. Nee, nee. Voorheen wel. Ja. Dus ook de telegraaf, daar leert men in nood bieden, want het aantal abonnees neemt per uur af. En wat is het beeld zoals u dat van u uh, zelf terugvindt eigenlijk in de media? Nou, het beeld, uh, ja, dat, dat is gewoon die man die dus in de politiek had gewild... en die ze niet wilde hebben. In de praktijk is dat, uh, en du moment dat je zeg maar, in, de, in, de, in, de, in het voorportaal van de politiek... een, een eigen mening verkondigt, leg je 3-1 achter. Ook bij het CDA heeft u wel eens gedacht om uh, een politieke positie te verwerven, hè? Ja, maar dat, dat werkt niet. De, de, ook daar heb je een soort partijbaronnen... Die, die, die, die, die met angst en beven mijn komst aan zou zien komen. Dus dat heeft wel allemaal geen zin. Ja. Ik denk dat de huidige spelregels van de, van de politiek... Die zijn, die zijn de bescherming van de grote partijen die er nu zitten. Heeft u dus wat, Harry Mans, het idee dat het beeld dat in dit gesprek van u is opgetrokken... een beetje correspondeert met het juiste beeld van Harry Mens nou, Weet je, Ik ben arrogant genoeg om te zeggen dat mijn schakering... variëteiten die ik in, in me heb uh, nog wel een paar uitzendingen nodig heeft om het goed over het beeld te brengen. Zo gecompliceerd? Nee, helemaal niet. Zo breed, zou Zo breed. ik kunnen zeggen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Harry Mens, het was een mooi gesprek. Dankjewel. Geen dag. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Harry Mens. Deze bijdrage van RKK-KRO werd eerder uitgezonden in 2006. Vandaag viert Harry Mens zijn 64ste verjaardag. Zoals eerder dit uur gezegd had ik haar gisteren nog heel toevallig aan de telefoon, Ada Kok.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 Maar wat oorspronkelijk als een geintje begon in een Amsterdam zwembad... zou op 24 oktober 1968 in Mexico City in goud veranderen. Vandaag is onze held van toen, Olympisch kampioene, Ada Kok. De Ada, goedenavond. Goedenavond, Ben. En welkom. Leuk Dank dat je er bent. Dank je wel. Ik zeg altijd uh, aan het begin van dit programma... het is een radioprogramma, maar ook een televisieprogramma... dat uitgezonden wordt op het uh, digitale kanaal Geschiedenis24. Dus daarom gaan we nu luisteren en kijken naar een historisch fragment... wat jou heel bekend voor zal komen, denk ik. Ik kijk er naar uit. Daar komt Ada. Ada ligt gelijk met Helga Liendro op togeblik. De laatste 10 meter, dat gevaarlijke Amerikaanse meisje daar, Ellie Daniel. Toch zou zeggen dat Ada ook iets voor ligt met Helga Liendro op de tweede plaats. Maar Helga Lindrup heeft er nog niet gewonnen, de laatste meters. Goud voor Ada en Helga Linter op de tweede plaats zilver en ik zou zeggen Ella Daniel op de derde plaats Amerikaanse meisje. Daar is Ada, ja ze heeft goud, daar ziet u de uitslag. Eén Ada kort, twee Helga Linter, drie Ella Daniel. Eindelijk hebben we dan in Dalbergo Olympica een medaille veroverd en gelukkig met één gouden medaille. Daar ziet u de ceremonie protocolair. U zit hier vooraan op uw beeld prinses Irene die de gouden medaille en natuurlijk ook de zilveren en de bronzen uit zal lijken. Een buitengewone eer voor Ada Kok. Daar is Ada. toch gelukkig. Heel fijn Ada. En daar is prinses Irene met de gouden medaille. Een kus voor Ada. Heel fijn voor haar. Nou, dat was natuurlijk HET moment van je leven. De datum nog maar een keer, 24 oktober in de herfst Maar het waren toch de zomerspelen in 1968 in dat grote zwemstadion in Mexico City. Uh, de verslaggever van de AVRO doet of het live is. Maar het was eigenlijk een reportage die de AVRO later zou uitzenden. Want ook de huldiging zat er gelijk al aan vast. Maar dat moment... Dat heeft je leven natuurlijk, ja, tot op de dag van vandaag... Klopt, een totaal andere wending gegeven. Vanaf dat moment eigenlijk, vanaf die 24 oktober... loopt deze gouden medaille als een rode draad door mijn leven. Uh -huh. En kijk, je hebt hem natuurlijk verdiend. Je hebt er heel hard voor gewerkt. Heel hard diepe dalen gezien. Dat was dus echt het absolute hoogtepunt. De beloning van alles. Uh -huh. En... Ik denk wel door dit alles, door twee Olympische Spelen, waarvan de Olympische Spelen nooit met elkaar te vergelijken zijn, word je gevormd voor je, de rest van je leven. He, ik zei altijd van plat op je bek gaan, uh -huh. wat dus ook gebe gebeurd is. Uh -huh. En het, het, het, het, het, het feestje vieren ja. en ik ja en eigenlijk ik vier nog steeds mijn feestje. Ja, eigenlijk. het gaat het, altijd maar door. Ja, ja. 21 jaar was je op dat moment, we gaan ja. het even inzoomen uh, denkbeeldig op dat moment, op die dag. Want het ging om 200 meter vlinderslag dat is eigenlijk de zwemslag, waar moet je enorm sterk voor zijn. Dat, voor mijn gevoel, ik heb het vroeger wel eens geprobeerd... ik geloof dat ik na vier slagen al uh, uit het bad gesleept kon worden... Ja, en aan de beademing ja. kon, bij wijze van spreken. Die wedstrijd, het was de tweede, maar we gaan eerst even naar die gouden wedstrijd kijken. Kun je hem nog reconstrueren? Ik zie het nog voor, kun je dat gevoel nog naar voren halen? Oh, je stond ja, op dat startblok. Ja. Duidelijk, nee, nee, nee. kijk, je hebt, je hebt eerst al een voorstartruimte... Hè, waar je dus met acht meisjes staat die in de finale zitten... Aha. En uh, de ene die zit uh, heel zenuwig met zijn vingers op de stoel te trommelen. De ander loopt maar rond. En je gaat elkaar afwegen en afmeten. Je bedoelt elkaar. Ja, duidelijk. Is dat en dan psychologie? een psychologie? Ja. ja, duidelijke psychologie. Uh -huh. Van wat ga je doen en wat wil je? Hè, en dan in mijn geval, ik probeerde een hotel te kijken naar ze zo van, nou schat wat kom jij hier doen? Ja, want ik ga wel straks met die medaille naar huis. Zinloos dat je nog eigenlijk Ja, ja, zoiets. Maar gewoon het psychologische effect mm -hmm. van... ga maar lekker naar huis. Ja, ja. Ik, uh, ik ga je gewoon verslaan en dan even lang aankijken. Ja. En een beetje denigrerend naar beneden kijken zo van... Ja, gaat nou, dat echt hoppen? zo? Ja, ja, ja, ja. En dan dat opmarcheren. Uh, de officials had ik toen het gevoel, die waren dus allemaal voor mij. Ja, ja. Want ik, ja, je marcheert dan op, hè? baan 4 is de snelste baan. Aha. Want dan heb je dus minder weerstand. Is nu ook allemaal veranderd. Mm -hmm. Maar toen de tijd met de lijnen. Als jij dus voorligt. dan al die, die, die uh, golfjes die jij maakt. die verdwijnen door de lijnen. Nu heb je overloop grote andere mm -hmm. lijnen. Maar dat heb je niet meer. Dus baan 4 is de snelste. En die had je? Ja, die, ja, die had ik. Aha. Maar ik liep dus op naar van bier, uh, uh, baan 4. En alle officials. die zeiden goed leuk. Heel zachtjes. of. Yeah. Weet je, zo de duim omhoog Maar zou ze dat niet tegen iedereen gezegd hebben? Als official mag ik nou, dat niet? Nou, weet ik niet. Ik vond dat toen voor mij... Ja, misschien was ik wel helemaal... Wat je zegt ja. kan waar zijn. Je dacht dat ze dat iedereen, maar ik had zo van... Goh, nou, ja. leuk. Iedereen ja? is wel met mij. Ja, ja. ja, dus iedereen is wel met mij. Aha. En ja, en toen ben ik nog... Uh, want ik had natuurlijk een heel strak badpak aan. Toen al. Uh -huh. Uh, eigenlijk een paar maten te klein. En als je dan start, ja, dan kan je eruit scheuren. Dus toen ben ik gauw even in dat schoonspringbad gedoken. Om het even al nat te maken. Om het even al nat ja, te maken. Ja. Dat als ik start, dat het niet zo strak zat. Uh -huh, ja. ja, en dan... Maar toen was ik zo zenuwachtig. En ik kreeg mijn trainingsbroek niet uit. Want dan ineens... Ja, dan realiseer je ik, je toch? Ja, je voelt gewoon van... Toen de tijd van mij, dit is mijn laatste kans... Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het ja. gebeuren ja. en dat sloeg op, gewoon op alles. Ik was verlamd. Ik kreeg mijn trainingsbroek niet uit. Maar toen de tijd was, ik ook gemasseerd met een soort olie. Mm -hmm. Dus dan mocht je niet met je handen aan je benen komen, nee, nee. want als jij dan zwemt en een keerpunt neemt, dan kunnen dus je handen van de tegels afglijden. En ja, ja, ja. Dan kan je dus niet ja. goed af. Dus ik probeerde met duim en wijsvinger mijn trainingsbroek. Maar dat ging niet meer. En, en toen dacht ik, oh, waar ben ik mee bezig? Dus die eerste 50 meter kan ik mij niet meer herinneren. Nee, maar die broek heeft iemand je... Ja, je nee, twee, nee, nee, uh, heeft gehoven, nee, nee, nee, niemand heeft geholpen, maar, nee, nee, maar nee, nee, gewoon... Nee, nee, nee. Hè, ze keken wel zo en ik, ja, ik dacht, oké, okay, take it easy, take it easy. En dan dat easy, even easy. nog en, da, ah, dat, dat moment, dan sta je op dat blok, hè, uh, ik weet niet, at your places, zeggen ze dan? En dan of, uh, uh, ja, nee, take your marks. T, take your marks, en dan ja. En toen is zo'n stadion doodstil. Dood en doodstil. Uitverkocht. En toen dacht ik, oh, oh oké. Okay. Nou, Schiet zullen we het beetjes, hebben? Noem maar op. En dan flitst eigenlijk alles door je heen tot. paf, kom. Nou, en ik zeg, die eerste 50 meter weet ik niet eens dat nee, ik gezwommen heb. Nee, nee, en ik kwam. Nou, is nu makkelijk te zeggen, maar toch wel een beetje bij mijn positieve na 100 meter. Uh -huh. Dat ik dacht, oeh, oe, wacht eens even, wacht eens even, want toen lag ik nog niet zo goed. Wat kun je dat overzien, die vlinders? Ja. die komt steeds omhoog zo, hè? Die ja, plekking. maar je kijkt niet, hè? Nee, nee, nee. Je kijkt, maar je ziet schaduwen onder water. Ja, ja. En, uh, dus je weet globaal waar Helga Lintel, je belangrijkste tegenstander... Ja, was, de DDR. maar het rare was, ik kende Helga Lintel helemaal nee, nee. niet. En, en ja, je mag het niet zeggen... maar ik denk toch wel dat zij toenertijd ook een product was van de DDR. En die deden rare is, dingen met de atleten, hè? Uh, ja, wat later is dus uitgekomen is en bewezen is. Ja, en maar op dat moment aan, ja. dus niet. Maar ik kende haar niet van de wedstrijden... Ik had bijna nog nooit tegen haar gezwommen. Mm -hmm. En anders in die series wel. Maar zeker niet in de Olympische finale. Nee. En dat drong toen ook niet tot bedoel van: hé, hey, waar komt die vandaan? Maar ik zag haar wel uit mijn ooghoeken. En ook toen ik afzette onder water, zie je dus. Mm -hmm. Na die laatste 50 meter dacht ik: ja, maar nu moeten we even, even aanpoten. En dan heb je nog voldoende om de beer los te laten zijn voor die. Uh, ja, dan is het echt van: nu nog nooit. Ja. Ja. He, uh, nu, ja, sterven of de, gl en de glorie. <laughs> ja. En dan tik je aan. En dan. Was het gelijk bekend? Ik bedoel, nee. nee de, de, ja, ja, het scorebord ja, natuurlijk wel. Wel, ja. Ik tikte aan en niet, ik ja. greep meteen de lijn. Dat is dat beeld over. Je kijkt ja. dan andersom. Uh, maar ik kijk naar, naar boven, ja. want weer een official. Die Aha. official die riep tegen mij, Your first. Dus ik kijk toch niet eens nee, nee. naar... He, ik heb dus ook die oude beelden. Ik hang dus over de lijn helemaal Aha. kapot naar ademsnakel. Ja. Ja. En ik doe alleen maar mijn handen voor mijn gezicht van... maar het zal toch niet waar zijn? En dan keer je je pas op. Nou, dan... <laughs> ja, nummer, nummer, uh, baan 4, ja. nummer 1. Nou, Ben. Ja. Dat is wat niemand me nooit ooit weer afneemt. Dat uh. gevoel van... Eindelijk... De beloning Eindelijk. voor al die jaren voor die eraan afaf maar, voor voor, maar ook voor die wedstrijd... Ja. die een paar dagen daarvoor de 100 ja. meter, ja. die misgegaan was. Ja. Helemaal daar misgegaan. kunnen we het nu ook even over hebben. Wat, ja. wat is daar misgegaan? Waarom ging dat niet? Iedereen dacht, dat doet Ada even. Ja, uh, Misschien dat is daarom wel. Ja, ja, ja, ja. Dat is, die druk bouwt zich natuurlijk op. Hè. Uh, als je weggaat, nou, uh, ik was wereldrecord inderdaad op de 100 meter. Mm -hmm. Ik was wereldrecord op de 200. dus Ada kon met twee gouden plakken naar huis. Ja. Maar dan heb je de voorbereiding en uh, de Mexico ploeg, de zwemploeg, zat niet zo lekker in zijn vel. Hoe kwam dat? Dus ja, allemaal trainingskampen, mensen waren overtraind, de stemming zat er niet in. Nee, nee. En dan krijg je dus inderdaad een sneeuwbaleffect wat positief of negatief kan werken. Want de eerste wedstrijden begonnen en de eerste zwemmers en zwemsters voldeden niet aan de verwachtingen. Nee, nee. Noem, noem nog uh, even de namen van die ploeg. Moet ik eens even denken. Uh, Dikkie Langehorst, Aard Oud, bij de heer en bij de dames Snelbos, uh, uh, Kobe Koby Sikkens. Uh, Toos Beumer. Dus laten ja. nog allemaal mijn vriendinnen. Ja. Maar je leeft toch een beetje op een eiland. Ja. En je zwemt natuurlijk wel in de STV. En dat was gewoon de sfeer zat er niet in. En dat daar was je gevoelig voor op een of andere manier? Ja, want. Ik uh, was dus toegetreden tot de Nederlandse ploeg op een, een zeer jeugdige leeftijd. Mm -hmm. Ik was toen 13 jaar en toen in mijn ploeg zaten Rieven Velsi, die dus een paar jaar ouder was, ja, dus Esther uh, ja. Terpstra. Nu valt dat leeftijdsverschil weg. Maar als je 13, 17 of 18 bent, dan is daar toch een ja. gigacap cap eigenlijk. Andere beleving. Want, dan ja, ben je, dan ja, de dingen ja. die mij wat moeten we met die snottebel. Ja. ja, toch? Ja. En dan die nou toevallig <laughs> toegevoegd is. Ja. Zij hebben mij dus ook eigenlijk mijn opvoeding gegeven. Ja. Maar. Zij waren allemaal de Olympische Spelen 1960 geweest. Dus 1964 waren we nog met de oude ploeg tussen aanhalingstekens aanwezig. En zij allemaal, mijn oude nationale ploeg... met meiden die mij opgevoed hadden, die ik in en oud kende... die hielden ermee op. Ja. Dus de Mexico-ploeg waren... Nog, ja, jongere guppen. Toen was jij de oudere dan. Toen was ik ja, ja. de ouder, hè, met ja. 21 jaar, wat heet oud. Ze gaan ja. nu door tot 30, ja. maar toen was ja. ik uh, de oma. En, en uh, ja, en dat, en... dus ik, ik had geen uitlaatklep nee, nee, meer. Nee, nee. En het rare is, tenminste zo lees ik het dan... als ik al die verslagen weer teruglees... en de verhalen er ook van jouzelf over... dat de begeleidende ploeg, niet alleen de trainer... maar wat we dan nu de bobo's noemen... dat die ook gelijk niks voor je deden toen ze zagen dat je dit niet dat is onversteld dat is onbegrijpelijk hè nou ja dus die 100 meter uh, nou het liep al niet lekker en uh, en op een gegeven moment uh, er waren dus zwemmers geweest die met de Olympische bus vast zaten in het verkeer uh, dus de ambassade besloot om mij met een ambassadewagen... met uh, politiebegeleiding naar mijn finale te brengen. Want uh -huh. je moet er toch niet aan denken... dat je door een verkeersopstopping je ja. Olympische Finale mist. Dat zou toch ja. verschrikkelijk zijn. Nou, en dan begint die spanning zich weer op te bouwen, op te bouwen. Maar ik zat niet lekker in mijn velletje. Nee. Helemaal niet. Nee. Uh, om een lange verhaal kort te maken. De geschiedenis uh, is bekend. Je werd vierde? Ik startte, ik werd vierde. Ja. Nou, ben ongelooflijk. Dat was een kleine doodsklap. Maar niet alleen voor mij. Mm -hmm. Ook voor alle aanhangers die in zwemmen aanwezig waren. Ook voor de koninklijke familie die toen in, in huis was. Ja. En iedereen had zoiets van, nou, dit kan niet. Nee, want die medaille, het was eigenlijk afgesproken. Dat je ja, dat ja, ja. Gewoon, maar vierde. Ja. En, en de begeleiding hè, van de zwemploeg, die sloeg op tilt van... oh jee, nou, ja. die, dit... Uh, nee, dit kan niet. Nee. Iedereen vertrok met stille trom. Mijn halskent, mijn horloge, mijn ringen. Die had toen de begeleidend arts, dokter de jongste. En die stond heel bedremmeld met mijn uh, juweltjes in zijn handen. Die zegt, ja... Uit. Als ik jou was, zal ik maar eens even heel hard gaan huilen onder ja. de douche. Even de spanning weghalen. Maar er was niemand die even die arm. Nee! Want, uh, ja. Heel gek! Je bent toch maar 21? Ja. Ja. Ja. ja, heel gek. Voor het moment in je leven. Heel gek ben Heel ja. gek. Ja. Ja. Dus toen kwam er een moment dat ik zat onder de douche. Nou ja. De tranenstroom barstte los natuurlijk. Ik was op de grond gezitten, ik denk. En ik hoorde de muziek van de ceremonie protocolair. De daar had ik, je kunnen daar staan. Daar had ja. ik bij moeten staan. Ja. En, nou ja, en toen met aankleden en noem erop. En ik kom uh, de douche uit, ik kleed me aan. Toen was ook nog de hele Nederlandse ploeg was weg. <laughs> Dat is onvoorstelbaar. Die dus hadden niet eens op je gewacht. ik buiten. Ja. Ja, ik stond buiten. Ik heb de Olympische bus gemist... door mijn slow-motion actie ja. om dat zelf te verwerken. Veteraar, ja. En uh, ik kon niet terug naar het Olympisch dorp. Toen denk ik, nou... Dat gaat lekker Nou, nou. even voor mezelf. Je kwam hier als wereldgoerhoudster. Ik sta hier nu helemaal alleen. Iedereen is in shock. Ik ook. Ik ben in shock. Mm -hmm. Hoe kom ik naar het Olympisch dorp en hoe verwerk ik dit? En toen op een gegeven moment, ik word zo ons, maar echt... La-jont. Ja. Op mezelf, op iedereen. En ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven voor die 200 mensen. En dat leidde toen tot dat goud en die medaille omgehaald ja, door en prinses Irene. Ja, maar ja. zeg, wie heeft zich helemaal het apelaars getraind? Dat ben ik. Ja. He, met marsjes onderweg, omdat je helemaal geen energie meer had. En ik kreeg een mars en die at je dan op. Het toen had je echt het gevoel, nu heb ik het, en altijd, nu denk heb ik het ik echt zo gedaan. Nu heb ik ook niemand nodig. Nee, hè? Want nu heb ik het gedaan. Ada, nu. toen waren er de eerste keer niet bij die 100 meter. Maar na die 200 meter waren, waren ze er wel. De Beach Boys hebben er een liedje over gemaakt. The Good Vibrations. Absoluut heerlijke plaatje. He, hè. de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 close for now Softly smile I know she must be kind Maar inderdaad letterlijk Good Vibrations, de Beach Boys. Uh, dat waren het voor jou toen ook. Ada Kok. De, trouwens is wel jouw muziek, hè? Ja, uit ja, uit ja, de jaren zestig ja. helemaal. Hè? Leuk, hè? Ja. Uh, ik, ja, ik wil dan nog even terug naar dat moment. Het, het bleef bij mij hangen, terwijl we naar de muziek zaten te luisteren, hoe de... de ja, de bobo's zeggen we, de, de, de mannen die toch jou moesten begeleiden... zo flabbergasted waren en teleurgesteld... dat ze eigenlijk meer met zichzelf bezig waren dan met dat meisje dat het niet haalde. Maar toen had je het, medaille om... en ja, toen was iedereen natuurlijk weer je vriend, hè? Dan, uh, Ja, ja, ja, ja. Maar, maar ja, toen ben ik dus een beetje opstandig geworden. Ja, ja. Want toen dacht ik, ja... ja. Allemaal leuk en aardig. Twee dagen geleden was er niemand. En nu van, oh schat, oh geweldig, en oh god, en je moet hier naartoe, je moet daar naartoe, je moet. Je moet mee naar de ambassade. En ik dacht... Ik ga helemaal nergens naartoe. Nee, nee. Ik doe nu wat ik wil. Ja, ja Want het was sowieso Letzigen. al heel streng. Jullie werden een beetje als kinderen behandeld. Ja, hè? helemaal. Ja. Hoe was de sfeer helemaal. qua... Uh, ja, het was dus natuurlijk een jonge ploeg. Uh -huh. Maar nogmaals, ik had ook mijn teleurstellingen te verwerken gehad. En, en uiteindelijk, ja, de naam van de, de Nederlandse zwemploeg was een beetje gered door de Gouden Medaille. Eh... Uh -huh. uh, maar ik was op standaard, ik denk... Want jullie nee. mochten het dorp zelfs niet uit. Uh, oh, ik heb op bed, allerlei ik. manieren ja. teruggefloten. En ooit is dus ook voor de finale had ik gevraagd of ik in de stad een kop koffie mocht drinken. Oh god, nee, nee, aarde wat jij wil. Ik zeg, ik vraag niet dat ik een borrel ga drinken. Nee. Ik vraag, mag ik gewoon even met een Zweeds vriendinnetje van mij een kop koffie drinken op het terras? En iets van Mexico zien, al is en het maar Mexico iets, staat. even ja. eruit. Ja. Nee, dat mocht niet. En toen zei dus de, de teamarts, dokter de jongste... die zei, nou, ik denk van, dat Arie dit nodig heeft. Nou, ik had het ook hard nodig. Ja. Ja. Gewoon even, even lachen, met een kop ja. koffie op het terras zitten. Maar, maar toen goed, had je hè, het. En toen had ik het. Nou, dus uh, nee, ik moest naar een ambassadefeest. En dit en dat. En toen ben ik dus... Uh, ja... Even een nachtje verdwenen. En niet dat ik iets fout ben ik geweest. He, ja, weet ik nou, ik ben je? helemaal niet fout. geweest. Uh, uh. Ik ben gewoon zelf naar het Olympisch dorp gegaan. tijd heb ik mijn ouders gebeld. Uh -huh. Want die uitzendingen uh, waren er nog misschien wel over de radio. nachts ook een tijdsverschil varten, met Mexico. Ja, ja. Ik zeg nou man, pap, ik heb goud. En oh jeetje, oh dit en dat. En toen ben ik de stad ingegaan. Ja. Toen dacht je nou kunnen ze me wat. En nu kunnen ze me wat. Ja. En ja... Ik liep de stad in en ik had mijn gouden medaille in mijn hand. Als je bij me nog steeds iedere keer even kijkt, want Is weet je van, van ja, ja, ja, ik heb het toch, ik heb het toch. Is die belasting? En ik heb gewoon gevierd. Maar ja. je kon mij overal volgen, want auto's toeterden en die riepen Adelita, He, muy bien. En uh, natuurlijk nou, in en dat Mexico, zo'n blonde. Ja, zo'n grote blonde. Heb. En ja, dat nou, dat was ja. helemaal goed. En ja, toen kwam ik de volgende morgen pas. Uh, in het Olympisch uh, dorp ja, ja, ja. stond dus uh, de teamleidster te wachten. En toen zei ze: Goh, arts, Of je bent zo vroeg op. Ja. Of. Uh... Je komt zo vroeg naar huis. Wat een kneuter. Ik griep. Ja, raad maar eens. Ja, ja. toch? Ja. En toen heb ik begrepen, heb je een persconferentie moeten houden, maar toen zat er nog wel wat. Uh, ja, alcoholische versnaperingen in mijn Ja, in, ja nou, nou, nou ben ik sprak van alles. Met zulke straal onder Spaan. Spaan in het Italiaans het maakte niets uit. En toen moest ik dus voor de commissie verschijnen van de aanwezige heren. Ja, ja, ja. En, oh jeetje, wat ik gedaan heb, dat uh, kwam niet in vraag nee, dat nee, kon nee. niet toen de tijd. Als je niet een beetje het gevoel heren, nou, weten ja, jullie wel ja, tegen ja. wie jullie praten? Nou nee, nee, ik heb wel zo gezegd, heren, dan is er nog die grote afstand. Het was toen nog meer, zo, meer, ja, ja. ja. Maar ik heb wel gezegd, van heer, ik heb het op mijn manier gevierd. Ja. En het is mijn medaille, niet jullie medaille. En ik heb me hier vier ja. echt Helemaal in het vierkant in het rondje ja. voor getraind. Dus neem me niet dit gevoel af. Nee. Ik zeg nou, als ik naar huis moet, ik heb alles gehad. Doe het nou, maar, dan ga ik ik het maar. Stuur me maar. Maar dat huis. is allemaal goed gegaan. Dat is ja, perfect ja, gegaan. Ook nog ja, niet hoor. Ja. Maar de journalisten waren natuurlijk wel dondergierig waar ik geweest ja. was. Hè? Ja. <laughs> ja, ja, dat is minder <laughs> uh, uh, geheimzinnig en straf. Oh, ja, het is helemaal niet uh, geheimzinnig. Ja. Ik heb gewoon lekker op de tafels gedanst. Ja. Zelfs. Ja. <laughs> Zijn daar foto's van, vraagt hij dan. Ada. Ja. De sfeer, uh, ook in de jaren daarvoor... je was eerst de jongste, maar met mensen... natuurlijk als uh, Erika, Erika Terpster, Ria van Velsen, al die anderen... Um hoe was het in vergelijking met nu? Hoe zat zo'n ploeg, ze waren streng, maar hoe waren jullie onder elkaar? Hoe, hoe was dat? Werden het vriendinnen? Uh, ja, wij zijn uh, nog steeds trouwens, ja. tot op Jullie vandaag. zien elkaar nog altijd. Wij ja, ja. zien elkaar nog één keer in een jaar. Ik ben net terug van een reis uh, naar Curaçao, met mm -hmm. zes oude zwemvriendinnen. Ria van Velsen, uh, Kobi Bolman, Betty Heukels, Erika Terpsen kon helaas mm -hmm. niet mee... Want, maar die gaat normaal die ging, ook mee. Ja. Die gaat ja. ook mee. Ja. Wij hebben nog elk jaar, dus we kennen elkaar, nou ja, 45, 40 jaar. Uh -huh. En we kennen elkaar als mannen, de kinderen, de kleinkinderen ja, leuk, nu. Ja. En, en het is één grote familie. Ja. Zoals je, uh, jullie eens even laten zien en ook horen, zoals jullie eruit zagen... in het Polygoonjournaal, door het Polygoonjournaal <lacht> gefilmd bij terugkeer uit Tokio ja? in 1964. Ja? Hier zijn ze. <lacht> Op Schiphol arriveerden uit Tokio 130 leden van de Nederlandse Olympische ploeg. Met in hun midden 27 die trots de veroverde medaille droegen. Zwemster Erika Terpstra, die er twee won, wees collegaatje Kleni Biemold op het spandoek van haar supporters. Waardoor Fanny Blankers en de atletiekploeg even moesten wachten. Of Ada Kok de groet voor haar en Greta ook heeft gezien, moet worden betwijfeld. Want ze bezweek bijna onder de geschenken die ze had meegebracht. Leuk, hè? Ja. Nee, dat waren allemaal cadeautjes op het ja, ja. laatste moment. Ja, ja. En, en jullie kwamen er echt... Toen was het al een beetje begonnen dat uh, de terugkerende ploeg... dat waren echt uh, sterren, die werden al zo gezien. Hè? Maar het leuke was, in Tokio heb je samen met je zus Greta... waardoor het allemaal begonnen is, samen... Ja, Gezwommen. Ja, ja. Dat is ook hartstikke ja. leuk. Ja, dat, is, dat was echt. Wat, wat deden Wij daar? zaten toen niet samen in de nee, nee. Dat kwam later pas. Uh -huh. Mijn zusje stond schoolslag, ik stond vlinderslag. Dus in de wisselslag Vette van 66 zaten wij samen in. Maar ja, uh, zij sliepen naar een andere kamer. Tuurlijk zijn we zusjes. Je blijft, uh, je bent zusjes. Uh -huh. Maar je hebt toch je verschillende vriendinnen in de zwemploeg. Want jullie verschillen hoeveel jaar? Uh, wij verschillen 2,5 jaar. Ja, ja, ja. Ja. En dat is net een, niet een andere generatie, maar toch even. Ja, iets even. En, ja, ja. En, en, ja. Mijn, mijn, ja, mijn zusje had altijd het gevoel. Ja, ik moet wel op mijn jongere zusje passen. Ja, ja. Want ik was ja, toch wel een klein beetje wild nog. Ja, ja. Want, <laughs> hoe is het? Uh, jullie hebben later samen nog uh, gezwongen in, uh, uh, in Tokio. Nee, niet in Tokio, hè? Uh, nee, maar, ja, maar, ja Tokyo maar, in Tokio ook. Is ook, ook in samen ja. ook samen gezwongen. Maar niet in Estafette. Zij ja, zwom haar nummer, ja, ja. ik zwom mijn ja, nummer. Ja. Ja. Maar door haar kun je zeggen, dan gaan we even naar het begin... Ja. ben je eigenlijk gaan zwemmen? Ja klopt. ja, klopt. Hoe is dat gegaan? Want zij was, al, zij was eigenlijk het talent van de familie. Uh, ja. Nou, mijn zusje won een schoolwedstrijd. En de eerste prijs van deze schoolwedstrijd... die ze duidelijk deze tijd ook weer moeten invoeren natuurlijk. Uh -huh. Terughakend op uh, alle uh, reducties in het schoolzwemmen, ja, en noem ja. maar op. Maar zij won de schoolwedstrijd en de eerste prijs was... een abonnement voor een jaar bij een zwemvereniging. Dus mijn zusje in Amsterdam, want daar komen in jullie van Amsterdam. Amsterdamse en, ja, mijn ja. zusje die: die ja, ga maar met me mee. En toen zijn we daar samen naartoe gegaan. Ik werd op het terras neergezet. Mm -hmm. Nou, dan kreeg ik van haar een ijsje of, uh, of een zakje patatfriet. Je kent het wel. Nou, ja. En nou, ik wilde wel mee Daarom om te mee. Ja, daar ging ik ook mee. Ik ja, ging dat helemaal. Zwemmen, mee. Joh, dat is, ja. En zij begon leuk te zwemmen. En zij ging mee naar de Amsterdamse kampioenschappen. Uh -huh. En toen, nou, ze groeide, groeide, groeide. Tot op een gegeven moment, ik ging iedere keer met haar mee naar ja. de wedstrijd. Met mijn ouders. Ja. En toen... Uh, maar nog niet dat moment van, dat wil ik ook. Of dat vind nee, ik leuk, dat of kwam dat? toen zij uitgekozen werd voor de Olympische ploeg 1960. Ja. En ze kwam thuis met die leuke Olympische koffer. Met de paradekleding, met de tasjes, met de schoenen. Met de bijpassende handdoeken. Toen dacht ik... Dat is leuk, dat wil ik ook wel. Ja. En toen is het heel hard gegaan. Dus ja. toen ben ik ook lid geworden van die zwemvereniging. Nou, daar was ik al lid van, maar alleen... Ik zat meer onder water als boven Een water. Een in het zwemmen. maar niks. Nee, op de clubavond. Nee, nee. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, ja, maar dan moet je gaan trainen. En toen ging het eigenlijk heel hard... Heel hard is het gegaan. Dus ja, nu zeg ik, ik zal wel een klein beetje talent uh, hebben gehad. Het lijkt me wel, ja. Ik denk ja. wel. Ja. Want ja, ik begon eigenlijk, ja, zeg maar, in, in, in 59, 60 ja. een beetje te zwemmen. En uh, in 1962 was ik al een Europese kampioen. Ongelooflijk, ja. Dat is. Ja, dat is dan. Nou ja, dan ze zeggen iets wat snel. Ja. Het is een cliché, wat snel. Ja, is het. Dat uh, ook. ook weer. Wat goed is, komt snel. Ja. Uh, maar jouw zus, we doen nou net alsof zij de mindere was. Maar Helemaal. dat je ook vanuit ja. het niks. Naar, in een Olympische ploeg terechtkomt. dat geeft natuurlijk jullie beide talent aan. Toch vraag ik mij af. Uh, zij is minder bekend gebleven. Jij bent natuurlijk, ja, de gouden Ada. Hoe is dat tussen de zus? Heeft dat jullie relatie beïnvloed? Oh, nee hoor, helemaal nee. niet. Helemaal niet. Dat kon ze hebben? Oh ja, helemaal. Want ja, zij wist ook wel, hè, dat heb ik al vaker verteld... Dat eigenlijk had mijn zusje meer talent... maar die had niet zo de discipline en de wil... Ja. om er elke dag zo hard tegenaan te gaan. Ja. Net iets minder. En dat is naast dat enorm talent wat je toch nodig hebt. Werken, ja, ik denk werken, het wel. werken. Ik ja. denk het wel. Want uh, ja, als het winters is, hier moet op vier uur opstaan. Maar dat ging ik eerst leren. mijn ja. huiswerk werk doen. In ons uh, ja. ja, vier uur ging de wekker. En mijn vader was melkboer. Dus dan maakte ik al havermoutpap voor mijn vader en voor mij. Die de straat op moest ja. met de wagen. Ja, en, en, en ja, ja, weet ja. Je, de melk moest binnenhalen. En ja. de kratten ja. geleverd. Dus vroeg opstaan wel, was nou, bij jullie ja, al een ja, ding. Ja, ja. het ja, zat ja. er helemaal in. Nou, en dan bleef mijn zusje, als ze geen zin had, bleef ze gewoon liggen. En dan pakte ik iets uit de kast en dan liep ze, ja, ja, nou... Ja. Achterlijke, ga maar lekker door die kou naar het ja. zwembad. zou mijn sport ook niet nee, met ja, hobby zijn, hoor. Maar. maar aan de andere kant, hè, toen de tijd kregen we nog allerlei uitnodigingen van de KNZB. Nou, in januari naar Bremen, dat was altijd gehecht. En in februari daar naartoe, daar naartoe. En mijn zusje, die was dan, omdat ze niet representatief genoeg was, Aha. uit de ploeg gezet. Maar dan zei ze, oh, maar dat reisje lijkt me wel leuk. En dat wel leuk, en dat wel leuk. Ja, ja, ja. En die ging dan weer in training. En dan was er een selectiewedstrijd. En dan hoppatee, zat ze weer bij de een... selectie. Ja, dus ze konden het maar ze speelden Super... wel. Ja, maar niet die, die 100, 200 draai van, nee. uh, van het kleinste nee. wedstrijdje... tot uh, naar nee. Mexico City, nee. uh, doe ik allemaal even goed. En dat is misschien net het nee. verschil tussen jullie beiden. Ja. Ja. We gaan weer naar muziek luisteren. Doe jij uitgekozen? Uh, The Supremes. de Supremes. The Supremes. Just keep Dreams. Keep me hanging on. Ook een keuze van jou, Ada Kok. Want met haar praat ik vandaag in uh, Helden van Toen. Uh, in 68 het hoogtepunt in oktober. Uh, dan kort daarna houdt het, uh, ja, houd het in die zin op dat je het wel gehad hebt, denk ik. Hè? Dan heb je alles bereikt... Um, Want wanneer ben je precies gestopt dat je dacht van nou het is mooi? Nou eigenlijk het jaar daarna, maar dat 1960. kwam door een onenigheid met de zwembond. Uh -huh. Want ik was op zeer jeugdige leeftijd, was ik naar Zuid-Afrika geweest en dan had ik die indrukken niet meegekregen. En nu had ik uh, na de Olympische Spelen een uitnodiging om zes weken door Zuid-Afrika te toeren. Uh -huh. Onder het mom ook van lesgeven, educatie, noem maar op. En toen zei de Nederlandse zwemman tegen mij, ja, als jij voor ons in Bremen gaat zwemmen, wat dus heel belangrijk was voor het totaal... Dan mag jij van ons naar Zuid-Afrika. Nou, ik heb gezwommen in Bremen. Ik had een heleboel nummers uh, staan. En ik kom terug en ze zeiden, dus, ja, maar ja, gezien de politieke situatie toen... in Zuid-Afrika, uh, wij, ja, ja. wij vinden het toch maar beter dat je niet gaat. Nee. En ik had mij zo verheugd om naar Zuid-Afrika te gaan. En toen, ja, toen zei ik, nou, daar hou ik ermee op. Ja, want dat was iets ja. in die tijd, uh, nog jong, helemaal in, in de ja. sport. Daar hield je je uh, ja. nog niet zo erg mee bezig met politiek. Met die overwegingen van, kan ik daar wel naartoe? En, uh... Nou, weet je, je bent een sporter. Mm -hmm. uh, toen de tijd, politiek is er eigenlijk in de sport geslopen naar München. Noem maar op, nou ja, voor die tijd in Mexico zit ja, met die studentenopstanden. Ja, er zijn zo'n dus 200 studenten. Ja, begin, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja wat, waar de sport er ver van werd gehouden... maar het is wel een gegeven ja. feit. Mm -hmm. Maar, maar, tuurlijk denk je erover na. Want je komt in die landen, je traint in die landen... je ziet wel duidelijk het verschil... maar je wil er eigenlijk niet over nadenken. Nee, nee, nee. En vandaar, toen de tijd dat ik in Zuid-Afrika was... dat was in 1963, was ik 16... En nu was ik dan 21 uh -huh. geweest. Ik denk, ik wil dat land nog een keer door andere ogen ja. zien. Vandaar dat ik er zo op gespits was Met meer gaan. kennis inmiddels. Maar ja, dat... Het uh, was nee, een naar dat, einde eigenlijk dat het zo is Dat gegeven. was eigenlijk toen de tijd een naar ja. einde, ja. Ik heb nog een heel leuk fragment uit 1968. Dus het, <laughs> uh, het, het grote jaar. Ja. De reunie met, uh, met alle meiden van dat moment. Ja. En daar is ook koningin Juliana bij. In het Amsterdamse Rijgebouw heeft gouden Ada Kok bloemen mogen aanbieden aan de koningin. ...die eregast was op de hier gehouden bijeenkomst van het genootschap de 144... ...een vereniging van oud-kampioenen in de sport. Er waren voorts ruim 50 deelnemsters en deelnemers... ...aan de Olympische Spelen van Grenoble en Mexico uitgenodigd... ...om met de koningin en met elkaar nog eens na te praten... ...over de Olympische prestaties. Voor een herinneringsfoto schuilde de groep zich rond de vorst in. In de voorste linie medaillewinnaressen Ada Kok en Maria Gommers... ...vergezeld van al die anderen die nu eens niet aan topprestaties hoeven te denken, maar min of meer ongedwongen poseerden. Deze groepsfoto's zullen ongetwijfeld in menig Olympisch plakboek een ereplaatsje krijgen. Ja, Ada, die foto heb je ongetwijfeld in je verzameling. Herinner je je dit moment nog? Ja, dat herinner ik me zeker. Want ik was natuurlijk zeer vereerd uh, dat ik de koningin de bloemen mocht overhandigen. Maar ja, daar gaat een hele procedure aan vooraf. Ik moest dus een trap aflopen mm -hmm. met de stengels naar Haar Majesteit toe. Hè. Dat wordt je dus een zo rijkssver... moet je zo. Ja, ja. ja. En dan eerst, nou weet ik het niet eens meer, maar eerst Haar Majesteit de bloemen aanbieden. Dat zij die in de andere hand kon nemen en dan een hand geven en zeggen van harte welkom. Dus, nou ja, daar ben je dan het oefenen, het oefenen, oefenen. Wat doe je dan? Je koopt een nieuwe jurk, je koopt nieuwe schoentjes. Ja, want je wil op je eruit ja. zien. Dus, alles in kannen en kruiken. Uh, mis uh, daalt de trap af. En, wat denk je van mijn nieuwe schoentjes... breekt de hak af. Oh, oh, oh. Dus, de laatste Iedereen treden, erbij, ja. Ik dende er naar beneden. Ja botste bijna tegen haar Majesteit de Koningin Juliana aan, maar op, op een meet, terwijl ik dus op oneven hoogte stond, aan al mijn hart ja. dus lacht de op Aha, trap. Ja. En de koningin riep, te, Oh mevrouw Kok, wat doet u nou? Ik zeg, ja, ho hoogheid, en, uh, ik zeg, een klein foutje, maar ja, toch allemaal gedaan. Dus ik sta, terwijl die foutjes genomen werden, strijk. Met één hak, weet je. Dus dan sta je op je tenen om, maar... Nou, dus ik voelde mij niet zo lekker. Nee, nee. En nadat alles achter de rug was, ben ik op de trap mijn hak gaan zoeken. <laughs> dus dat was, de zei ze, nou, wel iets, typisch iets van jou, Aad. Helemaal hilariteit. Dat is in alle opzichten uh, een historisch, ja, ja, dus moment. Ieder, ja, ja, dus iedere keer als ik die foto zie, dan denk ik... Oh, maar goed, dat ze alleen maar borsthoogte genomen hebben. Ja. Want anders zie je mij heel lullig met mijn hakje staan, <laughs> waarvan de eentje mist. Goed. In 1968. Uh, daarna volgt een heel leven. Ik wil daar nog we wel even weten wat je, wat je op dit moment aan het doen bent. Uh, maar toch nog even één klein dingetje. Je werd ziek in 1985. Het is allemaal weer goed gekomen, hè? Maar wat had je? Uh, ik had de plastische anemie. Dat is een, uh, een ziekte die uh, te maken heeft met je bloedcellen. Uh -huh. Mijn bloedcellen veranderen ineens. En dat verwacht en... je niet van zo'n topfitte nee. Nee, nee, nee. sportvrouw? Nee. Nee. nee. Maar het heeft heel lang geduurd... Ik, uh, ik ben in remissie, zoals ze zeggen. Het is stabiel. He, een garantie kunnen ze mm -hmm. je niet geven, daar wil ik ook helemaal niet aan denken. Het waren hele moeilijke jaren. En ik denk ook dat mijn topsportachtergrond mij door deze moeilijke jaren heen heeft geholpen. Weer, He. dat, uh, weer dat, dat meisje wat s ochtends om ja, vier uur stond weer... hoor, maar nu... Ja. Ik heb dus op dat gebied een andere gouden medaille gehaald. Want mm -hmm. ik, wilde, ik wilde gewoon bepaalde dingen niet accepteren. Is heel makkelijk gezegd: mm -hmm. van natuurlijk, niemand accepteert het is iets een als ziekte, er. Ja, ja. Uh, ja, Aan de bijverschijnselen kan je dus uh, overlijden. Aan de bijverschijnselen liggen dus zwaar om de hoek. Mm -hmm. Want je hebt totaal geen weerstand meer. Nee. Maar ik, uh, ik ben dus nu geworden zoals ik nu ben. Ik heb leren leven met wat mij nog geboden is. En uh, ik heb mij aangepast. En af en toe dan word ik teruggefloten. En dan denk ik, ja, weer even tikkie ja, terug. Maar ook dat heb je eigenlijk gewonnen, zou je kunnen ja. zeggen. Dan komen we natuurlijk, want de tijd tikt hier door. Ja, ja, ja, het is onvoorstelbaar. Nog één minuutje hoor ik nu, maar uh, wat doe je nu? Ik vind het wel gezellig hoor. Ja, we als... kunnen nog Ja, ja ja, ja ja Nee, nee, nee. Wat kunnen we je nu behalve hier zien? Uh, ik ja. ben dus... Uh, ja, op, op een leeftijd dat je dingen rustig gaat bekijken. Maar ik ben nog voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers. Uh -huh. Dus we hebben 870 voormalige oud-Olympiërs... He, van alle, Ook Olympische kampioenen. Maar dat is die, die oorspronkelijke aan de Olympische... 144? Nee, nee, nee, nee, oh, nee dat nee. is een ander genootschap. Ja, ja, ja. Dat is het Genootschap van Sportvrienden. Mm -hmm. ja, ja. Daar word je voor uitgenodigd om daar deel te nemen. Dat is te maken. een bijzonder dat, genootschap. Dat is een exclusief ja, maar genootschap. Maar die andere club? Die, ja. Maar mijn Olympische club, mm -hmm. Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers. Iedereen die aan de Olympische Spelen heeft deelgenomen, kan hier lid van worden. Ja. Uh, dan ben ik nog betrokken bij het Olympisch Plan van het NOC-NSF om te bekijken uh, of Nederland een Olympische ambitie kan creëren... Om eventueel, het is een middel en nog geen doel... om ooit in 2028 eventueel de Spelen weer naar... In dat gouden jaar als het 100 jaar geleden zal zijn. Ada Kok, fantastisch om met je te praten. Nou, Het had nog even door kunnen gaan, maar we zijn door de tijd heen. Dit was Helden van toen. Ik kan alleen zeggen, een hele fijne zaterdag nog. Dag. Ben Kolster in gesprek met Ada Kok in een aflevering van Helden van Toen. Een bijdrage van NTR, eerder uitgezonden in december 2010 op Radio 5. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Ja, vragen en opmerkingen over onze uitzending... die kunt u mailen naar omroepmax.nl nachtvluchten-apenstaartje-omroepmax.nl Of u kijkt even op onze site, daar zijn ook allerlei contactmogelijkheden. En dat is nachtvluchten.fm www.nachtvluchten.fm En wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren? Dat kan dan via diezelfde site en het adres om te schrijven. Dat is postbus 518-1200 Alfa Mike in Hilversum. En onthoud dat adres en ook het adres om te mailen nachtvluchtenapenstaartje omroepmax.nl. Want wanneer u het antwoord weet op de volgende vraag, dan kunt u het boek. Monster en Mo nooit meer op dieet winnen. Het is geschreven door Monique Rozier. Zij was hier vorige week te gast. En dat recensie-exemplaar stellen wij nu beschikbaar. Maar daar hoort een hele moeilijke vraag bij. Nachtvluchten heeft namelijk ook een keer een soort nieuwe start doorgemaakt. Wat was er aan de hand? Radio 5 werd destijds omgedoopt in 747 AM. Inmiddels is dat weer gewoon Radio 5 en Radio Nostalgia geworden. Maar goed, met die naam verandering toen, ergens in 2001 geloof ik, van die zender... veranderde onze titel in Nachtvluchten. Maar mijn vraag is, hoe heette het programma daarvoor? En uh, mensen die uh, toen al luisterden... die hebben geen digitale snelweg nodig om dat op te zoeken... En uh, mensen die wel willen gaan internetten... ik zal een klein tipje van de sluier oplichten. We hebben er destijds een keer een melding van gemaakt. Uh, tijdens het negenjarig bestaan op 5 september 2009. Dus hoe heette ons programma? De eerste, laten we zeggen, pakweg anderhalf jaar van uitzending. En uh, wanneer u het antwoord heeft... kunt u dat mailen naar nachtvluchten of u schrijft naar nachtvluchten... En dat is bij Max Postbus 500, 18, 1200, Alpha Mike. En u kunt dus het boek Monster en Mo nooit meer op dieet van Monique Rozier winnen. Goed, we zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. En daarin de hekkensluiter van onze themamaand Nachtvluchten Nieuwe Start... En te gast is voormalig top judoka, orthopedagoog en psycholoog Nienke Klopstra. En wij maken ons dus op voor een mooi treffen op de radiomat.